Twee uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Londen is rond 1 uur een demonstratie begonnen tegen de brexit. Er worden honderdduizenden mensen verwacht. De demonstranten willen onder meer dat de inwoners van het Verenigd Koninkrijk... zich in een referendum opnieuw over het lidmaatschap van de Europese Unie kunnen uitspreken. Een online petitie om in de EU te blijven is door meer dan vier miljoen mensen ondertekend. Het Lagerhuis stemt volgende week mogelijk opnieuw over de brexitdeal van premier May. De officiële vertrekdatum is 29 maart, maar de EU heeft premier May meer tijd gegeven om de overeenkomst, die al twee keer werd verworpen, alsnog door het parlement te loodsen.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 Pulsvis is een moderne methode waarmee wordt gevist met behulp van zwakstroom. Ruim 80 Nederlandse schepen maken van die techniek gebruik. De helft van de vissers mag nog 2,5 jaar doorvissen. De andere helft moet dus op 1 juni stoppen. De Egyptische zangeres Sherine mag in eigen land niet meer optreden. Ze had gezegd dat er in Egypte geen vrijheid van meningsuiting bestaat en dat wie dat zegt wat hij denkt wordt opgesloten. Sherine presenteert ook de Egyptische versie van The Voice. Vorig jaar kwam de beroemde zangeres ook al in problemen... toen ze zei dat de Nijl vervuild was. Een celstraf van zes maanden werd in hoger beroep geschrapt. De zangeres betuigde spijt en ook nu heeft ze excuses gemaakt. Twee mannen die verdacht worden van inbraken in auto's... direct na de tramaanslag in Utrecht zitten sinds woensdag vast. Ze zijn gisteren voorgeleid aan de rechtercommissaris. De twee worden verdacht van het stelen van dure apparatuur... uit geparkeerde auto's van toegesnelde journalisten.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het is 7 over 2 Salford. Een hele middag En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn weer weer, studio Tolweg 10A. En we begonnen deze uitzending met de plaat uit 77. Dat was First Choice en Dr. Love. Ja, we zitten er inderdaad weer en het uh, zonnetje schijnt niet. Nou ja, wel. Oh ja, ja, ja, ja blauwe zonnetje. Nu, nu net te schijnen. Ja, ja, ja, ja. ja. Goed. Uh, ja, goedemiddag, Rob. Uh, goedemiddag. Uh, ja. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Wederom drie uh, uur live vanaf de tolweg 10A Zandvoort op zaterdag. Nou, er is uh, vorige week uh, genoeg gebeurd. We hebben allemaal gestemd. De uitslagen zijn bekend. En uh, dus uh, we kunnen de komende vier jaar weer vooruit. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, uiteraard, natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Uh, en ik zou zeggen, houd u pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige Zandvoort. En wellicht dat er een van de evenementen uw aandacht verdient. Half drie, het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het mooier of wordt het slechter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, dat vond ik wel leuk, want we hadden hele wekenlang geen konijn meer in het dierenthuis. Maar er is nou weer één konijn in het dierenthuis. Kijk, dus het wordt hoog tijd dat hij ook een thuis vindt. En die luistert naar de naam Tippy. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. En liefhebbers daarvan moeten ze toch even naar het wachten op de titel. Want ik heb weer een stapeltje voor je klaar liggen, Rob. Dus je mag weer kiezen. Kwart voor vijf het gedicht van de week. Uiteraard Zandvoort nieuws in het kort. We gaan voetballen. OFC speelt thuis, ontvangt SV Zandvoort. De wedstrijd begint om half drie. En tien over half drie gaan we schakelen. Live schakelen met Jan van der Leden Over de stand van zaken tijdens die wedstrijd. Die om half drie begint. OFC 1 tegen SV Zandvoort. Kort over vier Pit Report, maar ook daarvoor hebben we in onze uitzending veel aandacht over uh, ja, de deadline. Hè? Ja, Jan Lammers heeft daar wat over gezegd. Hè? Ja, klopt. Maar ik hou hem nog even op 31 maart. Maar het zou kunnen zijn dat het iets later wordt. Want als ik dat niet op 31 maart hou, dan kan ik met de helft van mijn berichten wel weggooien. Maar goed, we houden het, wij gaan er nog even, volgens, nog even vanuit dat het 31 maart zou zijn. We hebben daar natuurlijk ook nieuws over gedurende de komende drie uur. Uh, goed, Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Weer een vol programma tussen 2 en 5 op de zaterdagmiddag of de maandagmiddag... Hè, voor de mensen die naar de herhaling, herhaling uh, luisteren. Ja, we zijn er weer uh, tot aan 5 uh, uur... met heel veel informatie en lekkere muziek natuurlijk. Lekker genieten zo. Het zonnetje schijnt een beetje flauw... maar misschien komt hij nog uh, wat meer door. We houden het voor je in de gaten. Hier is Justin Timberlake. Deze Justin Timberlake is echt een hitfabriek. Ja, een paar maanden geleden had hij een hit met deze single die je juist hoorde... ...tezamen met Chris Stapleton. Dat was C Something. De nieuwste hits, die hoor je uiteraard vanavond ook weer bij CFM. Vanavond tussen 7 en 9, de Euro Breakdown met Mike Boulay. En daarin de 40 beste plaats van Europa op een rij gezet door hem. En uiteraard ook Patrick van Buringen die er altijd gezellig bij is. Dat hoor je straks maar eerst zo meteen het sandwich nieuws in het kort na deze van Max Priest, Jezebel, dus Briggs and Queen, living a life like a backstreet dream. Tell me my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spill him around like a wheel on fire. Walking on tide tightrope on love's highway Fatal attraction is where I'm at There's no escaping me I I'm lying.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 was in night It's hard to say if I went too far just wanna be Je hoort de zonnige muziek bij cfm Zandvoorts. Dat was uh, Maxi en close to you. Ja, we mogen weer uh, zonnige muziek gaan draaien. Wat de astronomische lente is begonnen, Albert-Jan. Meen je dit? Ja, en die is niet afgelopen donderdag 21 maart begonnen, maar op 20 maart. Goed, in de avond. Vandaar... Dat je het maar even weet. Vandaar het flauwe zonnetje al, hè? Ja, precies. Nou, goed, hoe het weer om... gaat worden, dat horen we straks uh, om half drie. Eerst het Zalfords nieuws in het kort nu. De zwarte korrels die verspreid over het strand bij Zandvoort uh, lagen en liggen. Blijken het gevolg van de ramp van het vrachtschip MSC zo? Het vaartuig verloor na een ongeluk ruim 300 containers. Een aantal daarvan bevatte verpakkingsmateriaal, waaronder deze zwarte korrels. NH Nieuws kreeg afgelopen week meerdere tips binnen van bezorgde strandbezoekers. die een alarmerende hoeveelheid zwarte korrels aantroffen. Rijkswaterstaat geeft bij NH Nieuws aan op de hoogte te zijn. en bevestigt dat het gaat om een nasleep van het containerramp. De eventuele milieuschade is moeilijk te zeggen, maar wel kunnen dieren het zien als voedsel. Op verschillende waddeneilanden spoelden eerder al grote hoeveelheden korrels aan... maar op het strand bij Zandvoort is de concentratie niet dusdanig hoog... dat opruimen mogelijk is, zo stelt Rijkswaterstaat. Hoe het eh, komt dat het strand nu weer bezaaid ligt met, eh, met het plastic afval is niet bekend. Op het voormalige terrein van camping De Branding eh, bij het circuit... schiet de nieuwe vakantiepark Quirius Zandvoort uit de grond... Genieten van zand voor het strand en autoracen, dat is wat de bezoekers van het nieuwe luxueuze vakantiepark kunnen verwachten. Wethouder toerisme en de economie Ellen Verheij is afgelopen dinsdag op werkbezoek geweest en werd gastvrij ontvangen door salesmanager Juliette van Haaster en parkmanager Debbie Rietveld. Zij is enthousiast over de plannen en de stoere en luxe uitstraling van dit zo mooi gelegen park in het duingebied vlakbij het strand en de zee. Vanaf augustus van dit jaar zijn hier één van de 100 luxe recreatiewoningen te huur. De één- en laagst vakantiehuisjes voor vier, zes of acht personen zijn van alle gemakken voorzien. Met een fikse financiële bijdrage hoopt de gemeente Zandvoort in de laatste beslissingsfase over de terugkeer van de Formule 1 de deal te kunnen bezegelen. Het college heeft vanwege de sportieve en economische kansen besloten om in de periode van 2019 tot en met 2022 ruim 4 miljoen euro te reserveren in de terugkeer van de Dutch Grand Prix. Uiterlijk 31 maart, daar kom ik later in de uitzending nog op terug... valt de beslissing en dit voornemen van het Zandvoortse gemeentebestuur... wordt op de valreep op 26 maart door de gemeenteraad besproken. Verantwoordelijke wethouder Ellen Verheij is hier, wil heel graag investeren... zeker nu het Rijk en de provincie vooralsnog de hand op de knip houden. En tenslotte, Zandvoort is met jaarlijks 5 miljoen bezoekers... en 1 miljoen overnachtingen de belangrijkste badplaats... van de metrioolregio Amsterdam... Om deze positie te behouden en te versterken heeft het kwaliteitsteam in opdracht van de gemeente een conceptvisie opgesteld. In deze conceptvisie staan heldere richtlijnen waaraan de diverse plannen in de kuststrook moeten voldoen. Zo ontstaat er een kader voor de gewenste kwaliteit en functionaliteit voor lopende en nieuwe projecten, ruimtelijke en economische ontwikkeling in de kuststrook van de Zandvoort. De conceptvisie ligt tot en met 18 april 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Zandvoort. U kunt schriftelijk een reactie sturen. Wilt u een nadere toelichting op de conceptvisie? Dan bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst woensdag 3 april. De avond begint om half acht en de inloop is om kwart over zeven. De locatie is Center Parks Hotel aan de Tromstraat 2 te Zandvoort. Woensdag 3 april, informatiebijeenkomst in zaken de conceptvisie Zandvoort... waar de metropool de kust kust. Dankjewel je Albert-Jan. Dat was het Zandvoort Nieuws in het kort. Wil je het nog een keer nalezen of wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Download van onze app. Hij is gratis en verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek onder ZFM Zandvoort en download hem nu. En dan blijf je op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes uit Zandvoort. Kan je onder meer een kijkje nemen op het strand. En uiteraard luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met muziek en informatie en doen met heel veel plezier. Al 29 jaar. En hier is Dusty Springfields. De single weer is te draaien op de Sanfords Radio op de zaterdagmiddag of de maandagmiddag. Jo, de single van Dusty Springfield en in private. Zojuist had ik het over de CFM-app die gratis te downloaden is. Maar wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit Sanfords? Dan kan je uiteraard ook kijken op je tv op kanaal 40 Digitaal via Sigo. Daar hebben we 24 uur per dag, 7 dagen in de week het geluid van ZFM Sanfords. En uiteraard de nieuwsberichten die we daarvoor voor jullie verzorgen. Zo, dadelijk gaan we naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, de astronomische lengte is begonnen. Dus ik ben benieuwd of het weer uh, zich ook wel aanpassen. Daar bereidt Albert Jans zich uh, op dit moment uh, op voor. En het hoor je naar de volgende plaat die we gaan draaien. Tennessee en fly to high. Anonymous, autonomous, we'll likely get the best of us yeah. Before you disappear, if you can, me a regret. I can't remember your name mm. So have another cigarette And help me to forget Why I came Run too fast Fly too high Run too fast Fly too high Dit al heel veel uh, tijd uh, terug met uh, deze single van de uh, Ian. You're the fly to high. See you the the... Nou, half drie, dat zonnetje uh, dat wat een klein beetje schijnt in Sanford. Blijft het ook zo, uh, Albert-Jan? Of uh, gaat er verandering in uh, plaatsvinden? Nou, we gaan allereerst al eerst even terug naar gistermiddag. Want toen was het een beetje een lenteachtige vrijdagmiddag... Maar later op die middag natuurlijk veel zeedamp. Ja, er kwamen heel veel mensen naar het strand. Die konden gelijk meteen weer een uh, Ziet het weerbeeld er op deze zaterdag helaas weer wat anders uit. Het is, het is grijs en bewolkt. En uit die bewolking kan soms het licht spetteren. Met wat geluk zien we vanmiddag, en dat is nu het geval, ook nog heel even de zon. De zwakke wind wordt geleidelijk noord en neemt toe naar matig. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 11 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Lokaal ontstaat er weer nevel en mist en het koelt af naar een graad of twee. Morgen starten we wederom grijs en bewolkt... maar gaandeweg de dag klaart het op en vooral morgenmiddag schijnt de zon flink. De zwakke wind neemt weer toe naar matig en wordt noordwest... en de temperatuur stijgt naar 10 graden. Maandag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Bovendien is er een buienkans, maar de meeste buien worden landinwaarts verwacht... en daar ook kans op hagel en onweer. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt maandag naar een graad of 10. Tot slot, de rest van de week gaan we profiteren van hoge druk. Het blijft droog en er zijn naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. De temperatuur gaat weer omhoog en stijgt van 10 graden op de dinsdag naar 15 à 16 aan het eind van de week. Dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan. Ja, morgenmiddag, dus een mooie middag hier in En Dat betekent dat het weer druk gaat worden op het strand, Albert-Jan. Heerlijk. Gewoon heerlijk. Weer files richting Zandvoort. Daar houden we van. Het weer is naar te lezen op RicoWeer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer. En hier is Kelvin Harris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 Under me, yeah. I'm yeah. gonna shake, throw the weight in the dirt. Under me, yeah. I'm gonna shake, fold the weight in the dirt. Yeah. I'm gonna shake, fold the weight in the dirt. Yeah. I'm gonna shake, fold the weight in the dirt. Yeah. En deze serie ga je vanavond zeker weer terug horen in de Eurobreakdown. Dit lijst van CFM die vanavond weer hoort tussen 7 en 9 uur. We hebben het over deze van Kelvin Harris en and Bone Bowman. En Giants. Zo dadelijk gaan we naar de Giant van CFM. Dat is Jan van der Leden. Hij is bij de wedstrijd van vandaag. OFC, dan gaan we naar Oostaan tegen SV in Zandvoort. Maar eerst gaan we even lekker rock and roll. En dat doen we met deze zin van John Jeff and the Blackhearts.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 home where we singel van John Jet en de Blackhearts en I Love Rock roll. Ja, het is zaterdagmiddag van de CFM en dat betekent ook weer aandacht voor het voetbal van SV Sanford. En we spelen vandaag uit tegen OFC daar in Oostzaan. En Jan van der Leden is aanwezig bij die wedstrijd. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, Rob. Alles goed, jongen. Jazeker, met jou ook. Ja, heerlijk. Mooi. Hoe ziet het er vandaag uit voor SV Sanford daar in Oostzaan? Nou, de... De gedachte is goed. OFC staat onderaan. Anders denk ik wel dat het moeilijk wordt. OFC verliest wel veel. Maar het zijn altijd hele kleine uitslagen: 1-0, 2-1, 2-0. Dus niet echt grote uitslagen. De eerste kans, net binnen een minuut, was al voor OFC. Maar daar ken ik me redelijk goed. Uh, vandaag spelen we met uh, uh, Nijssel Berg in de spits. Koen uh, is weer hersteld en speelt het middenveld samen met Nato Christine en Kras Vries. Dus we zijn nagenoeg compleet. Uh, Salim Fatou is geblesseerd, net zo goed als Dillen nog steeds. Het veld is oud, het is zwaar, het is hard. Het ziet er hard uit, dus het is allemaal passen voor de knieën op deze velden. Oké, okay, maar het is wel een wedstrijd uh, die we moeten kunnen gaan winnen tegen de onderste. We moeten... We moeten inderdaad winnen, en zeker om bij te blijven, om die afstand te houden die we nu net gecreëerd hebben na twee goede overwinningen om mee te blijven draaien op de 65e plaats. Ja, want de komende wedstrijden zijn toch tegen wat minder goede uh, tegenspelers? Ja, is, dat valt om mij, hoor. Iedereen zit toch dicht bij elkaar en over twee weken hebben we Marken thuis. We hebben dan weliswaar 9-2 gewonnen uit bij Marken. Maar ze staan nog steeds op de derde plaats. Dus is echt geen slechte tegenstander. En Monika Dam komt nog. Oké, okay, maar vandaag kunnen we punten daar gaan pakken in Oostaan. Vandaag moeten we echt punten pakken. Nou mooi, jij, uh, ja, jij gaat de wedstrijd voor ons uh, volgen Jan. Ja, doe ik. En uh, we komen straks uh, weer uh, bij je terug. Zo even voor het uh, nieuws uh, van uh, drie uur uh, zijn we weer uh, bij je. Tot zometeen. Oké, okay, tot zo. allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen. En wil je meekijken in de studio, dat kan eenvoudig via www.zfm-live.nl Aankomende dinsdag een hele belangrijke raadsvergadering, want dan wordt er een besluit genomen over de 4 miljoen die uh, de gemeente voornemens is om te reserveren voor het circuit. Ja, klopt. En we zijn het al bij Zandvoort Nieuws in het kort. Maar uh, graag ga ik er nog even iets uh, dieper op in. En wel met name de, de motivatie van uh, mevrouw Verheij... onze wethouder van toerisme en economie. van ons prachtige dorp. Haar, haar toelichting op uh, dat de reserveren van die 4 miljoen. We zijn trots op de Formule 1 in het circuit Zandvoort. En bereid daarvoor onze nek uit te steken, aldus Verheij in een persbericht. Met deze mega-investering door de gemeentelijke overheid lijkt ook een, aan een voorwaarde van de organiserende Formule uh, One Group, de FOM, uh, te zijn voldaan. De gemeente lijkt voornamelijk uit te kijken naar de economische voordelen van het grootschalige evenement en gooit er zelfs wat Formule 1-termen in om hun argumenten kracht bij te zetten. Het trekt in de Slipstream bezoekers en investeerders uit binnen- en buitenland die zijn nodig om ervoor te zorgen dat Zandvoort op pole position blijft... als bladplaats van de metropoolregio Amsterdam. Uit een onderzoek waar de gemeente haar investering op baseert... blijkt dat er ook door de Formule 1 28 miljoen meer uitgegeven gaat worden... in onze badplaats. De bijzondere bijdrage wordt bekostigd door onder andere... een verhoging van de toeristenbelasting van 50 cent per overnachting. Dus de overnachtende bezoekers van het circuit... Euh, van het circuit zullen voor een deel meebetalen aan de miljoeneninvestering... Zandvoort zal het geld voornamelijk besteed worden aan mobiliteits- en verkeersplanning. Uh, er is bijvoorbeeld een extra ontsluitingsweg van het circuit nodig. En ondanks het midden in een natuurgebied ligt, ziet wethouder Verhey wel mogelijkheden. En tot slot, Zandvoort hoopt met de mega-investering de organisatie van de Dutch Grand Prix Formule 1 over de streep te trekken... Met maar de gemeente hoopt ook andere partijen te verleiden een bedrag te geven. Al dus het persbericht. Dat is in ieder geval een duidelijk signaal van, van, van, van, van ja, het college. Ja, positief toch? Dus dinsdagavond de gemeenteraadsvergadering en woensdag hebben we ook nog het presidium. Dat, is, dat komt ook nog bij elkaar. Die vergadering die is aanstaande woensdag om half zeven in de, het gemeentehuis en het presidium bestaat dan uit alle fractievoorzitters... ook dan zal uiteraard dit item uitvoerig besproken worden. En 50 euro toeristenbelastingverhoging valt echt mee. Het is nou 2,25 euro, dus het wordt 2,75 euro. Ja. En bijvoorbeeld in Hoofddorp is het 5 euro. Dus ja. zitten so. we nog ruim onder met 2,75 euro. Wat dan van plan is de nieuwe toeristenbelasting te gaan worden. Hier is de singel van Ariane Krande...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 Gisteren aan Marco Temis beland wat van deze dame te gaan draaien. Nou, bij deze, dat was de single Breeding. We hebben het over Ariane Krande. Die is juist hoorde op de Sanford's radio. Zodanig gaan we weer naar ons toe, naar Jan van der Leden. Die is vanmiddag bij de wedstrijd aanwezig. OFC tegen SV Salvoort. De onderste tegen de nummer 6, volgens mij, uit de competitie op dit moment. SV Salvoort. Hoe dat verloopt allemaal in de eerste helft, hoor je ze dadelijk naar deze plaat van Conor Abrams in Fred. Van uh, nou Abrams en Trapped Ze draaien speciaal voor alle uh, disco-freaks Hier op dit moment aan het luisteren zijn naar CFM. Dat was inderdaad de single van hem. De grote hit single uit de jaren 80. Dat was Trapped. Ja, we gaan weer uh, naar uh, OSA schakelen. Naar uh, Jan van der Leden. Jan, hoe is het daar met SV Sanford? Uh, het is nog steeds 0-0. Alhoewel, we hebben toch wel een aardig, paar aardige kansen gehad. Ik moet even iets rectificeren. Ik zei net dat we nog tegen Monikendam moesten, maar dat is zeker niet zo. We zien, net, uh, we zien in ieder geval een de de uitstekend spelende SV Zandvoort. En Nijssel Berg die alleen doorgaat, gaat er ook het strafgebied in. Maar ze hebben een keeper die is ongelooflijk goed. Nijssel gaat het strafgebied in, die speelt hem voor op Jesse en knalt hem van de keeper Rutte. Even later is het dan wel OEC die uitbreekt, maar het blijft dan Oliver Bifi die met de machtige sliding de aanval onderschrift. Dan even later wordt de een echt gezet. Jesse Daan gaat met de bal er vandoor en die wordt keihard onderuit gehaald, net buiten de 16. Dus geen strafschop. De vrije tap van dit water gaat hoog. over. Uh. Dan is het weer Jesse die de bal uh, verovert het middenveld. Rent een paar meter door, geeft een mega knal af op de keeper die uit de bovenhoek bloed. En dan is het weer Naidje Berg. Je die... komt van alles niet, maar er gebeurt weinig, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, nou in ieder geval uh, hebben ze een uh, goede keeper uh, OFC. Volgens mij zei je het al eerder ook hè, dat ze niet al te veel tegen het doelpunt hebben gehad. Wel... Een aantal wedstrijden verloren, maar uh, nooit met grote, grote getallen. Nee. We hebben al een paar gehad, dus, maar ja, de keeper zit is, is er steeds goed bij. Oké, okay, nou, we hebben nog uh, iets meer dan 20 minuten in de eerste helft. We komen zo rond tien, uh, tien uh, voor half drie komen we weer bij terug, Jan. Nee? Is het niet zo? Omdat oh, Jan uh, kijk maar. kwart over drie en twintig over drie. Oké. Okay. Oké, okay, nou bij deze. Ja, <laughs> dus, uh, Dan uh, gaan we weer bellen. Dankjewel, Jan, voor dit moment. Oké, okay. oi. Ja, nog steeds 0-0 daar uh, in oost en we houden de wedstrijd voor je in de gaten. Now walks like Stay on the moon. She listens like spring and she talks like June.